De werkgevers probeerden gisteren tot twee keer toe vergeefs de staking door de rechter te laten verbieden. De Duitse luchtverkeersleiders eisen een loonsverhoging van 6,5 procent. De werkgevers willen niet verder gaan dan 3,3 procent. De rellen in Londen breiden zich uit. Op minstens 20 plaatsen in achterstandswijken hebben honderden jongeren winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. Het geweld houdt de Britse hoofdstad al drie dagen in zijn greep.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 bril wil binnenkort een nieuw kabinet presenteren... zonder figuren die vanwege de dood van Younes omstreden zijn. Het weerwisselend bewolkt en buien. Het koelt af naar een graad of 12. Daarbij staat een matige westenwind. Overdag eerst veel buien. S'middags wordt het droger en is het meer zon. Dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Goeiedag en welkom bij het tweede uur van Casaluna. Reizen naar een prachtige plek. Dat is wat we het komende uur gaan doen. En niet naar één plek, maar naar vele plekken op de wereld. En er zijn natuurlijk mensen die nu op vakantie zijn... en die ergens uh, zitten waar ze ons niet kunnen horen... Hartstikke fijn voor hun. Er zijn ook genoeg mensen die gewoon lekker hier zitten. En wat is het dan toch heerlijk om je ogen dicht te kunnen doen... te luisteren naar de radio en verhalen te horen... van allerlei verschillende plekken ter wereld... waar nu Nederlanders wonen, leven... misschien ook bijna gaan slapen of net wakker worden... en die dan vertellen hoe het bij hun het leven eruit ziet... wat er bij hun allemaal gebeurt. We hebben een paar mooie landen voor u in petto. Bijzondere plekken ook. We beginnen zometeen in de Karpaten, in Oekraïne. Daarna gaan we naar Zweden... We gaan nog naar Chili en naar Maleisië. Nou, dan hebben we toch een groot deel van de wereld, hè? verschillende plekken in ieder geval weer gecoverd. Maar we willen ook heel graag van u thuis wat. En dit keer niet in de vorm van een telefoontje, maar in de vorm van een foto of een vraag of een opmerking op Twitter. Als u nou op Facebook zit en u heeft een mooie foto uit uh, Oekraïne of uit Zweden, Chili of Maleisië, upload die dan, zet die op onze Facebookpagina. Als u dat niet heeft, maar wel benieuwd bent of er al een foto op staat. En dat is zo, kan ik u vertellen. Dan moet u even op internet kijken naar facebook.com slash Casaluna NCRV. En dan kunt u zien dat er al een opmerking staat over Zweden... en ook een mooie foto over uh, Zweden is uh, geplaatst. En dat gaat natuurlijk over de prachtige natuur daar. Dus dat kunnen we straks ook vragen aan Koenberg-Henegouw... die we dan spreken. Maar we willen natuurlijk ook graag dat, uh, dat u dat doet. Dus als u wat heeft, zet het even op onze Facebookpagina... Twitter een vraag over een van de landen... en gebruik dan hashtag, dus hekje Casaluna. En mailen kan natuurlijk ook naar casaluna.ncrv.nl. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar het verhaal van Tilia maas -Gestranus. Die uh, zit ergens in een tentje, helemaal alleen. Op een plek uh, waar ik denk menig één behoorlijk bang van wordt. Maar zij zit er gewoon. Het is daar net iets na twee uur s'nachts. En het is in de Karpaten, in de Oekraïne. Tilia, welkom. Hi, goeie... Ja, um, Goeie <laughs> hè? <laughs> Fijn dat je nog wakker bent. Ja. Of is het zo ja, spannend ja. daar dat je sowieso niet kunt slapen? Het valt eigenlijk wel mee. Ja. Ja? <laughs> Gelukkig wel. Ja. Ik, ik, ik, je moet eerst maar eens vertellen hoe het er om jou heen, hoe jij daar zit en hoe het er om jou heen uitziet. Mm, ja, nou, ik, ik lig dus in mijn tentje. En um, ik, uh, ik, ik heb de, hoe zeg je dat, de voortent open. Dus ik zie eigenlijk door het gaas van mijn binnentent uh, de sterren. Dus dat is heel erg mooi. Het is een, een strak, uh, heldere hemel. Ja, best wel eigenlijk. Ja, er, was, nou, er was wat bewolking. En er was wat meer bewolking en flinke wind. Dus het leek alsof ik eigenlijk werd weggeblazen van uh, de plek waar ik stond. Um, en verder zie ik op zich niet zo heel veel. Ik hoor wel En dat zijn namelijk de koeien om mij heen. De koeien. En op hoeveel, afstand, hoeveel meter afstand zijn die van je te vinden? Ik geloof in een, nou, een paar meter. Een paar blijft. meter? Sta ja. je, sta je ja. midden in hun weiland? Of wat... Uh... Nou, het is, een, het is een, een soort vlakte inderdaad. Ik zit wel midden op de berg, maar nog niet zo hoog. Want ik ben een beetje laat begonnen vandaag. Dus ik ben nog niet zo heel hoog uh, gekomen. Maar wel al echt het, het eerste deel van de berg. Je hebt echt het idee van, oké, okay, je zit echt in de bergen. En je kijkt ook echt uit over alle bergen en de dalen. En het is dus een soort weiland... waar ook, um, ik denk, één of twee kilometer nog, nog uh, naar beneden... daar heb je een soort berghut waar um, herders in de zomer zitten. Die zitten daar dan drie maanden... Met uh, alle koeien uit de, uit de verschillende dorpen en van de verschillende mensen. En die gaan dus hier op de frisse, zeg maar, alpenweiden. Om te grazen? En, om te grazen. Oh, oké. Okay. Ja. En, en ik dacht dus eigenlijk dat die koeien altijd dan op de buurt van, van die hut van die kaliba zitten. Maar het is blijkbaar dus ook een deel wat gewoon een beetje rondstruint. Uh, die... En ja die zitten gezellig met bellen om mij heen. <laughs> die komen jou even gezelschap houden. Heel fijn, ja. Maar wij kunnen het niet horen volgens mij, hè? Zo luid zijn ze niet. Nee, nee, ze... Ik denk ook dat ze liggen. Ik hoor ze een beetje. Dus ze zullen wat aan het herkouwen zijn, maar die okay. zijn ze niet. Ja, ik zit gelijk te luisteren. Nee, ik hoor het zo snel niet. Nee. Nee. nee, dit is nep. <laughs> <Het> zit nu, <laughs> ze zitten nu uh, bij de techniek een beetje te freak hoor, Tilia. Dit zijn geen echte koeien, daar geloof ik helemaal niks van. Dan zouden we een bel moeten de, horen. Rond de stuur laden. Nee, nee, nee, precies niet. <laughs> zeg, hoe, hoe wild is het? Daar. Ik ben er nog nooit geweest. Um, ja, de Karpaten um, zijn niet heel, ja, hoe zeg je dat, zijn niet heel um, extreem. De, de Karpaten in het geheel is eigenlijk een bergketen die ook door Polen en een stukje Slowakije en Oekraïne en dan nog Roemenië loopt. Het is dus echt een soort berg, bergformatie waarvan Oekraïne een stukje meepakt. En in totaal, de, de hoogste berg van de Karpaten liggen erg bij Polen. Die zijn 2600 meter. En het hoogste in de Oekraïne is 2060 meter. Okay, dus... Dat is eigenlijk best wel mee. Ja. Is helemaal niet zo heel erg hoog. Dus het is niet grandioos uh, ruig en poei. Nou, uh, je bent bijna helemaal op mega-expeditie. Maar anderzijds, wat wel heel bijzonder is, en dat is vooral eigenlijk in de Oekraïnse Karpaten, is dat het nog heel erg authentiek is. Het is heel erg weinig bewandeld, relatief. Er zijn ook relatief weinig uh, paden. ...die goed zijn aangegeven, ze zijn er zeker wel. Hè? Maar het, het is zeker niet zo... Um, ja, hoe zeg je dat, goed georganiseerd... ...en eigenlijk ja, bijna doodgelopen... ...zoals je misschien in de Alpen... ...en de Pyreneeën mm -hmm. zou vinden. Dus wat dat betreft is het heel wild... ...in, in de zin van um, ongereptheid... ...en uh, rust eigenlijk. Je komt weinig mensen tegen... ...en uh, ja, het is echt een heel bijzonder gevoel... ...omdat er omdat er weinig mensen zijn en zeker weinig Hollanders. Mensen denken dat ik Pools ben omdat ik wat Oekraïns spreek. En dan zeg ik dat ik uit Holland ben en die, die slaan mij een stel achterover. Echt waar? Ja. Gewoon ja, omdat ze het niet gewend zijn? Leuk. Of dat ze ook niet, die, niet begrijpen wat je daar dan doet? Ja, eigenlijk allemaal. Want wat en, doe en je er eigenlijk? Waarom zit je er? In Oekraïne of nu in de Kamer? Ja? Nou, sowieso daar. In de Oekraïne? Um, ja, ik ben naar Oekraïne gekomen twee jaar geleden eigenlijk uh, met mijn vriend en zijn beste vriend. Omdat zij hier wilden gaan boeren. En dat, uh, dat zijn ze ook gaan doen. We wonen 50 kilometer zuidelijk van de Vies. Dat is een, een mooie bruisende stad met een bijzondere geschiedenis in het westen helemaal van Oekraïne. En daar hebben zij dus land gevonden wat ze huren en dat bewerken ze. En, uh, nou, aardappelen en uh, granen en soja en, en boekwijk. En dat is eigenlijk de reden waarom we hier zijn gekomen. En uh, ja, ik vond het heel mooi, dus ik heb hem die kant op die manier ook gegeven en ben meegegaan gegaan en ja, heb geprobeerd mijn eigen weg te zoeken. En die heeft me eigenlijk naar de karpaten geleid. Want wat, jij bent daar vaker te vinden? Ja, ja. Wat doe ja, jij dan wel. zelf nu? Wat zei Wat doe jij zelf dan nu? Um, wat ik eigenlijk probeer op het moment is um, zelfs dus een eerste te ontdekken en ook mensen te ontmoeten die hier wandelingen kunnen geven, echte gidsen, echt ervaren gidsen. Je hebt hier niet zo heel erg sterk een systeem van uh, gidsenopleiding, maar je hebt wel echt um, mm, ervaren gidsen. Maar je hebt dus geen systeem van zeg maar certificering of zo. Mm -hmm. In ieder geval, ik zoek dus mensen die hier de bergen ook goed kennen. Uh, mensen die mooie accommodatie aanbieden in de bergen of vlakbij uh, de bergen. En anderzijds probeer ik dus van uh, Nederlandse of, of misschien Duitse of West-Europese mensen um, ja, een mooie vakantie aan te kunnen bieden. Ze okay. zeggen van kom ik naar Oekraïne: uh, wandelen of paardrijden of rafting of een fietstocht. Um, zoveel mogelijk en heel weinig mensen weten dat. en Wat ik al zei, het is zo authentiek. Je hebt ja, ja. dood, je kan verse melk. Je krijgt appels van mensen, walnoten. Voor je dweefsieken en tafel moet je wodka drinken. <grijg> heel heel ongerept nog. Heel, het moet heel natuurlijk ongevend. nooit uh, massaal gaan worden. Dat wil je natuurlijk ook niet. <grijg> nee. Want dan gaat het ten koste juist van die authenticiteit. Maar het is wel voor de mensen die... Ja. Je moet denk ik wel je erop instellen. Dat het is niet een, een luxe vakantie. Het wordt gewoon een mooie... Zou het zou dan een mooie indrukwekkende reis worden. Een pure reis. Ja, ja. ja dat denk ik. Het zal ja. niet luxe worden, maar het kan wel comfortabel zijn. Er zijn genoeg, ja. um, zoals uh, dat heet, Sadeba. Dat zijn gewoon mensen die een, een, een huis hebben met douche en toilet. Dat is inderdaad geen vier sterren, maar daar kan je prima onderkomen krijgen. Ze koken heerlijk voor je. En nou ja, voor een prijs van 15 euro per dag of zo. Ja, dat is dus, niks Of, of minder. Ja. Dus dat is, um, nou ja. Ja, en ja, het gaat vooral echt om de ervaring. En ik heb al wat, wat ervaring ook met, met Nederlandse toeristen hier. En die zijn allemaal zo ontzettend, um, ja, zeg je dat, positief uh, ja? verrast gewoon. De leuk. Vrijheid, de, ja, het, het unieke gevoel eigenlijk. En de prachtige natuur toch. Ja, en je zei Tilia, je komt ook bijna geen mensen tegen. Wat kom je er wel tegen? <laughs> Naast koeien. Nou, um, ik moet je dus eerlijk zeggen dat tot nu toe ben ik best wat mensen tegengekomen. Het korte stukje wat ik heb gelopen. Ja. Um, ook een paar honderd meter verderop daar zit een groepje mensen uit Kiev. Wat ik al zei, die hut daar beneden mij, daar zitten herders. En daarnaast stappen familie in een tentje. Ja, maar is het waar? Want daar zit ik naar te vissen dat er beren zijn. Ja, er zijn ook beren. Dat klopt. De beren zijn er ook. Nu zijn die. Um, Hopelijk niet uh, in de buurt waar ik ben, omdat het hier nog redelijk dan wat mensen lopen. Maar ze zijn er zeker. Ja. Misschien moet je dan daarom... zo'n bel van zo'n koe lenen. Want ik heb begrepen dat je heel veel herrie moet maken als een weer in de buurt komt. Ja, daar heb ik echt, dat is echt een, een issue. En een vriend van mij die, um, die was in Roemenië en die ging daar ook een beetje door de bossen trekken op zoek naar een hut. En die heeft inderdaad van, van een vriend ook een berenbel gekregen. Ja. Dat ze zelf wat geluid maakt. En dat dacht ik ook. Want ja, ik ben natuurlijk wel in mijn eentje. En om maar de hele dag tegen mezelf aan te um, babbelen. is ook niet zoveel zin. Maar het heeft wel zijn voordelen. Omdat je dan je toch hoort. zeker dus als de wind op er staat. Ja, zie je. Dan kan je niet ruiken. Dus, nou ja. En je, je hebt in ieder geval bereik. Dat is dan wel. Daar komen we dan nu achter. Je zit misschien verlaten op een tentje. Maar als er iets is, kan je nog snel bellen. We weten nu dat je ja, het telefoon het doet. Nog. Ik weet niet of. Ik denk het... ik... Ja? Hm? Nee, ik weet niet of zo'n beer daar rekening mee gaat houden, maar... Um, nee. nee, ik denk dat dus als ik hoger ga, daar heb ik geen bereik meer. Oké. Okay. Ik zit nu, ja, ik weet het niet, ik zit denk ik op 1300 meter of zo. Dus, ja. En dat gaat tot in ieder geval iets van 2000, waar ik naartoe ga. Dan vind ik het fijn dat we jou eventjes te pakken hebben kunnen krijgen in ieder geval. En we gaan je ook niet te lang aan de telefoon houden, want straks is je batterij op. Wil ik ook niet <laughs> op mijn geweten hebben. Heel fijn, Tilia. Leuk om je al een keer te horen en kennis met je te maken. Ja, heel nou ja, Ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga Koen gewoon gelijk erbij vragen. Koen Bergenig uit Zweden. Ja, klopt. Kijk, die stem hebben we natuurlijk veel vaker gehoord in het verleden... toen we nog de wereldnieuwsers hadden. Hè? Dat jullie uh, elke werkdag gezellig om kwart voor twee s'nachts uh, ons gezelschap hielden. Ben je wel eens klonk in de Oekraïne het. geweest, Koen? Nee, ben ik nog nooit geweest. En klonk het aantrekkelijk? Het klonk uh, eigenlijk een beetje zoals hier, beren, bos, alleen... Nou ja, de, nou, de, dan kunnen jullie uh, fijne ervaringen met elkaar uitwisselen ja. <laughs> Maar Zweden klinkt volgens mij toegankelijker voor veel mensen dan Oekraïne op de een of andere manier. Ja, dat is het ook. Uh, ik, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd nooit uh, in het Oostblok zo geweest. En uh, ja, heel eerlijk gezegd, uh, longt het ook niet heel erg. Toch. Nee, toch niet? Gek is dat toch, hè? Ja, ik weet het. Het heeft wat je zegt, het heeft toch vaak met een gevoel te maken. Ja, ja. En uh, Zweden is denk ik ook. In heel veel opzichten, gewoon een, een, ja, een heel gewoon vakantieland voor veel mensen. Net als Frankrijk en Spanje en Italië. Uh, en Oekraïne klinkt dan meteen weer als een stuk exotischer. Dus ik ben wel onder de indruk van dit project. Ja, ja. Ik, ga, ik ga Tilia nog even. Ik weet niet of Tilia nog uh, aan de telefoon hangt. Want we hebben een uh, foto op Facebook uh, binnengekregen. In het noorden van de Oekraïne. Dus ik was benieuwd. Tilia, ben jij er nog? Ja, ik ben er nog. Het is een dorpje. Een, een, de, uh, Maarten de Kok die heeft een foto op Facebook gezet van een verlaten begraafplaats bij het bijna uitgestorven dorpje. Oh, en dat kan ik natuurlijk niet uitspreken. Rechkine, zou dat kunnen? Met een H begint het. Uh, ha, Rechkine? Dat is een H. Het is H-R-E-C-H- uh, -E en dan K-Y-N-E. In het noorden van Oekraïne is het. Rechkies, of zo. Oh, ja, ja. <laughs> Jij spreekt het taal, ik niet. Dat zou Hecht. goed kunnen. Maar dat is. Het is midden in. Ik zie alleen maar ja, bossen en bomen. En dan zijn er. Een stuk of. Ja, wat zal het zijn? Een stuk of tien. Het lijken wel stalen kruisen gemaakt. Maar wel met heel veel bloemen eromheen. Het is echt. Het is een heel indrukwekkend plaatje eigenlijk. Nou, dat is leuk dat je het zegt. Want het zou net zo goed in de. Nou ja, oké, misschien niet naar het winter, want dan zou je ook sneeuw zien. Maar dat is heel bijzonder van de begraafplaatsen. Die hebben altijd prachtige bloemen. Die zijn allemaal wel van plastic. Het is altijd een heel fleurige boel eigenlijk. Ja. Heel, uh, ja, heel, heel uitbundig. Wat leuk dat er een foto is gezet. Ja, dus er zijn ja, mensen die. Er zijn Nederlanders die die kant op gaan. <laughs> dus ze ja. staan. Dat, dat klopt hoor. Dus, ja, ja. Nee, leuk. Nou, dat wilde ik nog even aan je meegeven in ieder geval. Slaap lekker. Dankjewel. Dankjewel. Ik ja. hoop dat het lukt tussen de koeien. Jo, tot ziens. Ja. Dag hoor. Ja? Ja, we hebben over Zweden hebben we ook al een foto binnengekregen van Koen. Dat was ook wel erg leuk. Het gaat razendsnel, joh. Ja, dan moet ik alleen even kijken. Van het Söder. Söder ja, dan komen we weer met de taal natuurlijk. Söderaasen Nationaal Park, zou dat kunnen zijn? Het zou kunnen. Het is het S-O-Umlaut, D-E-R. En dan A met zo'n prachtig rondje achter iets erop. Södro is het dan? Dat ja. is het Söderosen. Söderosen, ja. Het is, echt, het is een foto genomen vanaf uh, wat water waar allemaal rotsen en keien in liggen. En dan daarboven is het echt één grote hemel van groen. Van groene bladeren van de bomen. Zo pracht, prachtig verlicht is het. En degene die het heeft gestuurd, Mark Brandau, die schreef ook de natuur in Zweden is zo overweldigend. En het water zo schoon dat je het gewoon kunt drinken. Het is ook ja, heel helder. is absoluut waar. Dat ben ik helemaal met hem eens. Ja. Dat blijft me nog steeds verbazen. Ik woon ja? al heel lang, maar het blijft toch een unieke belevenis... als je hier door de natuur loopt. Wat, wat verbaast jou nu nog? Ja, De uitgestrektheid, dat ben je toch niet echt gewend. En elke keer als je in Nederland komt, dan valt het op dat... Uh, je hebt prachtige natuur, maar je moet het altijd delen met heel veel mensen. En hier kun je vervolgens, want uh, afgelopen weekend ook... het is op dit moment een tijd van kantoren en frambozen... dus wij hadden uh, het hele gezin ingepakt, kind in een draagzak en het bos in... Uh, dan struin je daar 2,5 uur, 3 uur rond en je komt helemaal niemand tegen. Je zit je kopje koffie te drinken en op een gegeven moment denk je: het lijkt wel of ik een auto hoor. En dan is dat wind in de bomen. en dat klinkt dan een beetje als een bus op grote afstand. Uh, dat is dan typisch in Nederlandse denken, want ja, er is altijd wel iets in de buurt, je hoort altijd wel wat. Ja. Dat zie je absoluut niet zo. Je kunt midden in het bos staan, helemaal niks horen of op een gegeven moment uh, heb je een hele tijd turend naar de grond gekeken en dan sta je op en dan denk je: waar ben ik? Geweldig. Maar, maar... Ja, maar daar word je wel volgens mij acuut relaxed van. Ja, dat absoluut. Ja. Het is een hele, hele aparte beleving vind ja. ik. En ook, ja, je hebt heel veel... In Nederland heb je vaak het idee dat je echt in een park loopt. Hier uh, ben je deel van de natuur. Dus je ziet heel veel wild om je heen en allerlei sporen van interessante dingen... En als je het leuk vindt, zoals wij... ja, dan is het ongelooflijk veel te genieten. Ja, ja. Vind je het goed, Koen, als we eerst even... want ik vind het leuk om af en toe ook wat muziek te draaien... vanuit een van de landen. Nou, Jij hebt ons een leuk linkje gestuurd op YouTube. Absoluut, van Erik Zade. Ja, omdat Nog? we daar eerst even naar gaan luisteren... mag ja, je het verhaal er ook gelijk bij vertellen... en dan wil ik daarna wel van jou weten... wat er allemaal bij jullie in Zweden speelt. Maar even eh, eerst over die muziek van Erik Zade. Vertel er wat over. Erik Zade is een hele jonge artiest in Zweden... en razend populair. En hij was uh, de... De, zeg maar, de, waar Zweden op in heeft gezet tijdens het Eurovisie Songfestival uh, Eurovisie Songfestival is in Zweden ontzettend belangrijk en dat uh, begint al in een vroeg stadium met allerlei voorhondes en artiesten en nieuwe liedjes en hij uh, heeft uh, met dit uh, liedje meegedaan wat in het uh, Eurovisie Songfestival misschien niet zo uh, goed uitgepakt heeft maar in Zweden wel en nog steeds razend populair is okay. Hoe heet het? het nummer, dit nummer zelf weet ik uh, zo even niet uit mijn hoofd wat het heet, okay. maar daar weet de redactie volgens mij wel wat op. Nou ja, laten we in ieder geval lekker gaan luisteren. Goed. Zo, ontzettend songfestival dit. Fantastisch. dacht ik, hè? Ja, echt wel. Het, wij, wij zeiden hier, het is ook een beetje Balkan-disco. Absoluut waar, absoluut waar. Het is wel grappig dat het zo'n populair nummer toch, uh, toch nog steeds is. Het is in ieder geval een heel vrolijk nummer. Ja, ja absoluut. Dat zeker. Ik weet niet of ik het nou echt mooi vind. Ja, het <laughs> dus is een tweede. Maar heb je Erik Sade al zijn levende lijven mogen ontmoeten, Roen? Nee, nooit. Oh. Maar het... Het grappige is, wij uh, hebben sinds een jaar of uh, drie, vier hier in Eekse een stadsfeest... Uh, ...wat als streven heeft om het grootste stadsfeest van Zweden te worden. En een van de initiatiefnemers daarvan die is betrokken bij het Hultstreet Festival. En het was een heel groot muziekfestival in Zweden... ...wat dit jaar door geldgebrek uh, gestopt is. En hij heeft ongelooflijk veel contacten met uh, alle artiesten in Zweden, kun je wel zeggen. Dus in de afgelopen jaren komt er steeds meer bij en het wordt steeds groter... En dit jaar is Erik Zade er onder andere ook bij. Dus, oh, dus je ga gaat er dit jaar ga ik hem zeker live zien. Als het dan op de dag is dat wij uh, uh, zeg maar kinderoppas hebben. Oh, dat moet je ook nog even regelen. Ja, precies. Ja, maar voor Erik Zade moet het lukken, toch? Dat denk ik ook. Ja, ik, ik ga het even proberen. Hoe is het, uh, want je zei al even vanwege geldgebrek... Uh, dat er wat dingen gebeuren of niet minder gebeuren. Hoe is het met de crisis bij jullie? Hoe uh, wordt dat beleefd? Dat, nou, wat, je, wat vandaag natuurlijk uh, groot nieuws was, uh, is toch de, de beursonzekerheid ja. in de hele wereld. Ja. En een belangrijke reden daarvoor is dat Zweden ongelooflijk veel in aandelen uh, handelen. Uh, niet alleen bedrijven, maar ook particulieren. Uh, en uh, het hele fenomeen spaarrekening, zoals dat in Nederland bekend is, dat staat eigenlijk bijna niet in Zweden. Iedereen die handelt in aandelen, ook voor kinderen. Uh, je eigen pensioengeld staat vast in aandelen en dan kun je afhankelijk van... Hoe uh, risicobelust bent, kun je daar uh, meer of minder risico in nemen. Dus zit ik net te denken, hoe risicovol wordt er dan over het algemeen belegd in die aandelen? Dat hangt er heel erg vanaf. Dus als je uh, jong, over het algemeen, uh, kijken mensen over een langere periode. Mensen hebben ook vrij veel ervaring. Uh, dus hoe jonger je bent, hoe meer risico mensen nemen. En naarmate ze dichter bij de pensioensgerechtelijke leeftijd komen, dan uh, wordt er wat veiliger belegd, zeg maar. Okay. Uh, maar wat er nu gebeurt, is natuurlijk dat ja, de beurs is zo... Uh, zo schokkerig dat het ene moment ziet het er heel gunstig uit... en het volgende moment lijkt er helemaal niks uh, over te zijn. Dus dat uh, maakt dat heel veel mensen zich toch wel enigszins zorgen maken. Ja, want die veel aandelen, veel beleggingen zijn ook gewoon internationaal. Absoluut, Zweden ja. is natuurlijk een klein land en ja. uh, een hele open economie die heel erg gestuurd wordt door wat er in Amerika gebeurt en wat er in de rest van Europa gebeurt. En ze mogen dan wel de euro niet hebben, maar de hele Europese economie is natuurlijk wel zo verweven dat wat in Zuid-Europa gebeurt, ja dat uh, slaat ook gewoon terug op Zweden. En de Zweedse kroon doet het redelijk goed, maar... Uh, ja, ook die staat nu ten opzichte van de euro heel anders dan bijvoorbeeld een jaar of twee jaar geleden. Dat merken we zelf ook wel. Maar wat, wat gebeurt er dan nu? Uh, houden mensen alleen hun hart vast of gaan ze bijvoorbeeld uh, flink verkopen? Om te kijken van nou dan nu maar cashje dan uh, hebben we het in ieder geval binnen. Nou, dat nog niet. Daar wordt, okay. ook, wordt ook erg afgeraden vandaag uh, in het journaal onder andere. Er werd uh, door de minister van Financiën gezegd dat we een tijd tegemoet gaan... waarin uh, ja toch wel een tijd van heel veel onrust... en een tijd voor veel mensen die toch ook wel heel spannend zal zijn. Maar uh, er wordt toch eigenlijk uh, gezegd, hou je hoofd poel. Dit is wat er gebeurt als je een aandelen spaart. Het ene moment heb je misschien uh, veel winst. Het volgende moment heb je verlies. Maar mm. over het geheel ja, heb je toch wel redelijke, redelijke winst. Uh, maar ja, het zal een beetje afhangen van wat er verder gebeurt. Wat ik zeg, ja. Zweden heeft een hele open economie. Ja. Heel veel exporthandel. En dat wordt toch ook gestuurd door wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En op het ja. moment dat dat land bijvoorbeeld geen auto's afneemt, uh, grote machines, hoogtechnologische producten. Ja, dan zit Zweden daarmee. En er zijn geen andere uh, landen die dat dan misschien overnemen. Dus het, uh, het is spannend. Ja. Ja. En zoals elk land, niemand zit te wachten op een recessie op dit moment. En Zweden zeker niet met verkiezingen in aantocht en... Ja, ook hier zijn best wel klappen gevallen in uh, de industrie... na aanleiding van de wereldwijde crisis. Dus mm -hmm. uh, iedereen houdt zijn hart wat dat betreft uh, vast. Komt maar over het, het algemeen... Saap... Ja, ja maar... het, saap, het wordt zaap te noemen. Dat moest Je ik ook wel gelijk aan denken. Te en mensen weten wat ik bedoel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja klopt. Uh, en dat probleem, dat blijft, dat probleem dat blijft, maar dat is nog steeds niet opgelost. En... Maar er was toch nu weer een nieuw of missen? Iemand die de boel weer ging opkopen of ging investeren erin? Ja, weer een andere chine. Ja. Klopt. De vraag is natuurlijk hoe, hoe betrouwbaar dat is en ja. waar ze op uit zijn. En op een gegeven moment, ik, ik snap ook dat uh, vorige week bijvoorbeeld, er is een hele discussie nu over de uitbetaling van loon in het begin, waar het de mensen die aan de band werkten, die hun geld niet kregen. En vervolgens is het allerlei uh, kantoorpersoneel wat zijn geld niet op tijd heeft gekregen. Nou, de vakbond is in Zweden ongelooflijk sterk en groot, dus die uh, verzet zich met hand en tand. Uh, er zal natuurlijk iets concreets moeten komen. ja. ja. Iets heel anders, Koen. Uh, in hoeverre wordt er nog steeds um, de nasleep van Noorwegen, zeg maar? In hoeverre zijn jullie daar ook nog steeds van de indruk? Twee weken geleden had ik Edwin in IJsland aan de telefoon. Toen was het natuurlijk net gebeurd. Ja. Yeah. En uh, toen was net die, die minuut stilte geweest in heel Scandinavië. Ja, yeah, klopt. En zeiden ja, iedereen is zo van slag. Juist, Scandinavië voelt zich zo één dan. Is dat bij jullie dat gevoel eender? Ja, dat merk je wel hoor, dat merk je goed. Uh, vandaag was het ook weer een belangrijk item in het 8 uh, uur journaal, zeg maar het grote journaal in Zweden, wat hier om 9 uur is trouwens, maar um, um, het heeft een enorme impact in Zweden gehad. Een belangrijke reden is ook dat de sociaaldemocraten in Zweden ook erg groot zijn en er wordt heel veel uh, in Scandinavië samengewerkt tussen mm -hmm. de Sociaaldemocraten in Noorwegen, Denemarken Zweden. Oké. Okay ja ik ga er ik, ik, Sorry dat ik je onderbreek, maar ik ga er eigenlijk automatisch vanuit dat iedereen nu weet, ik noem Noorwegen. Ik bedoel natuurlijk de aanslagen die, die zijn ja, geweest ja, in Noorwegen. Ja, dat mensen thuis ook denken van, precies. dat bedoelt ze. Ja, sorry, ja. ga door. Nee, absoluut. Nee, en vandaag was er een hele grote herdenkingsdienst in Oslo in het regeringsgebouw. Uh, naar aanleiding van uh, nou ja, de gevolgen daar mm -hmm. en de slachtoffers die in, in het centrum gevallen zijn. Want die worden natuurlijk nu uh, een beetje weggedrukt. Maar ook daar is een reusachtige ravage aangericht ja. met het hele... Uh, regeringskwartier, zeg maar, die, de wijk waar al die gebouwen staan... ja, dat is uh, voor de komende maanden uh, zwaar beschadigd. Mm -hmm. En uh, niet alles is ook bruikbaar op dit moment. Dus uh, het heeft een enorme impact, ook in Zweden. En uh, ja, meteen krijg je natuurlijk de vergelijkingen... dat dit nou in Noorwegen gebeurt en kan dit ook in Zweden gebeuren. Dus het houdt mensen wel bezig, ja. uh, merk je. En vooral ook omdat het... Uh, ja, het is een noor geweest. en Het was een aanslag op alles waar Scandinavië eigenlijk voor staat. Want natuurlijk heel veel opzichten ja, lijken in ja. Noorwegen in Zweden. Ongelooflijk veel op elkaar wat politieke inrichting en wensen en ideeën... over hoe de samenleving eruit moet zien. Uh, dus dat heeft in Zweden ook wel een, uh, ja, toch een uh, diepe wond geslagen. Plus dat ook dat hele fenomeen van rechtsextremisme en nationalisme in Zweden niet vreemd is. Zweden kent ook dat soort richtingen. En uh, vooralsnog ging men ervan uit dat dat... Uh, ja, ik maar zeggen met de pen en het woord werd gevoerd. Maar niemand heeft erbij stilgestaan dat ook maar iemand zoiets zou kunnen doen. Nee, bizar hè? Nou dat blijft hier ook hoor. Absoluut. Wat wel een grappig verschil was en wat, uh, wat ons zelf ook opgevallen was. Dat uh, veel uh, Nooren die geïnterviewd zijn en waar bijvoorbeeld ook kwam de, de impact die het in Noorwegen heeft. En de, hoe het land samengesmolten is, had volgens veel Noordsmaak. Noorwegen natuurlijk de oorlog meegemaakt. En dat heeft Zweden niet. En dat betekent dat Noorwegen een heel ander uh, idee heeft... bij rechtsextremisme en nationalisme dan dat in Zweden is. Uh, daar is toch... Uh, um, ik zou maar zeggen, de, de lading daarvan is in mm -hmm. Zweden minder zwaar okay. dan in Noorwegen. En dat is een grappig verschil, wat ons zelf ook uh, een aantal keren opgevallen is. Dat ja, Zweden hebben geen oorlog meegemaakt. En dus ook heel veel van die gebeurtenissen staan ontzettend ver van mensen af... Terwijl het in Noorwegen natuurlijk nog veel verser is. Ja. En ook in een land als Nederland of Duitsland of waar je ook in Europa kijkt. Daar zijn de gevolgen nog, nog steeds te zien. Ja, ja. En als je kijkt in je eigen familie. Er zijn natuurlijk genoeg verhalen uh, van vroeger die, die Zweden niet kennen. Ja, oké. Okay. Dus dat scheelt in die zin is er toch een verschil in beleving in ieder geval. qua. Absoluut. Gezien. Nog één, ja, ik vond dat het, het sprak wel tot de verbeelding. Je had gemaild van er is een rechtszaak tegen drie mannen. Ja, waarvan de oudste 70 is. Absoluut, het wordt al in de media dan genoemd en een Gubben. dat is een oude man zeg maar, uh, waarbij drie, uh, maar vergis je niet, het zijn drie mannen, in 55, 60 en 70, uh, die zeer uh, gewelddadig bankovervallen gepleegd hebben, waarbij met automatische wapens op de politie is geschoten. Oh wow, en... oké. Okay. Uh, ze worden onder andere verdacht van een overval waarbij een jongetje van zes uh, traag is omgekomen door rondvliegende kogels. Oh, het is niet een leuke spannende film, zeg maar. Nee, het, ja, is echt denk, al... ja, het hele verhaal, het, het is, uh, zal maar zeggen, het wordt enigszins geromantiseerd, ja. maar het gaat gewoon over zwaar crimineel gedrag en. Twee daarvan schijnen ook bekend te zijn van de politie vanwege hetzelfde uh, type gedrag gedurende hun hele leven. En de derde is een nieuwe in het hele plaatje. Maar inderdaad, de oudste is 70 uh, die, uh, en uh, ze hebben vooralsnog uh, sinds 2003 uh, zijn ze bezig geweest. En het is pas uh, vorig jaar dat de politie op het spoor is gezet door een alerte getuige die een auto zag op een punt waar het eigenlijk niet hoorde. Uh, dus nee, dat zijn wel uh, zijn geen lievertjes. Nee, en hoe uh, zijn er maximum straf? Want ik weet dat ik een paar weken geleden echt verbijsterd was toen ik over Breivik hoorde in Noorwegen. Dat die maximaal, wat was het, 14 jaar of zo uh, ja. Ja. bizar weinig kon krijgen. Hoe zit dat ja. in Zweden qua nou, maximum? Zweden is vergelijkbaar wat dat betreft. Uh, er was nog geen. Er zijn nog, er is nog niet gezegd wat, uh, wat de zaak is net begonnen. Dus vanavond is de rechtszaak begonnen. Uh, en het is uh, nog een beetje een nevelhulp wat ze nou wel en niet gedaan hebben, ook omdat ze zo lang ongestoord hun werk hebben kunnen doen. Uh, maar uh, dan heb je het niet over 30 jaar, zeg maar. 30 jaar? Okay. Nee, dan heb je het niet over oh, het jaar. Oh, niet 30 jaar. Oh, oké. Vanavond was er onder andere een ander item, was dat een man hier in de buurt met een promenage van 2,2 of 2,4, een meisje van 2, heeft doodgereden en die heeft 2,5 jaar gevangenisstraf gekregen. So. En een boete van 50.000 kronen. Uh, en dat vonden wij ook. Ja, het staat natuurlijk in verhouding tot de rest, de rest van de rechtspraak. Maar het komt op mij over als een zeer lichte straf. Nou ja, inderdaad. Koen, wij gaan uh, afscheid nemen. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou, je bent niet de enige. <laughs> Ik ook, dus hartstikke bedankt weer. En wellicht spreken we elkaar in de toekomst weer. Doen we. Dankjewel in ieder geval. En geniet in Zweden. Dankjewel. We gaan naar Chili toe. Naar Sebastian Hekman. Die kent u misschien ook nog wel van een paar jaar geleden. Sebastian, goedenavond. Het is bij jullie een uh, uurtje of half acht in de avond? Half acht geweest net. Correct, goedenavond. Hallo, gaat het goed? inderdaad, een aantal jaar geleden dat jullie uh, regelmatig belden. En leuk om even terug te zijn. Ja, dat vinden wij ook. En, en ik zei al zeker voor mensen die gewoon hier thuis zijn... maar die het heerlijk vinden om gewoon eens je ogen dicht te, doen en te reizen... naar mooie plekken in de wereld en daar verhalen vandaan te horen. Nou, dan hebben we al spannende verhalen uit Oekraïne gehad. De natuur schoon en perikel in Zweden. Wat geef jij ons van Chili, Sebastiaan? Ja, nou, ik geef. Um, Begin even met uh, wat leuks, kan dat? dat of niet? Dat zeg je? Begin even met wat leuks. Nou, het, het leuke is uh, uh, in Chili. Uh, dat is een uh, vakantie. Ex, fantastisch vakantieland, Chili. Uh, waarschijnlijk een hoop Nederlanders hebben het al gezien. Dus. Uh, uh, ik weet niet of er foto's staan op de Facebookpagina, ik heb hem niet geopend. Okay. Maar uh, uh, het leven in Chili is buitengewoon plezierig. En genieten van dit land met zoveel verschillende natuurlijk, Gewoon van de, van de, van de woestijnen in het noorden eh, met, met grijze spot, eh, de gletsjers in het zuiden en al het, wat er tussenin zit. Ja. Um, je hebt dus de schoonheid van Zweden, vind je hier ook in het zuiden. Je vindt de hitte van Spanje, ongeveer waar ik woon. Uh, de wijnen van Frankrijk, ook ongeveer in hetzelfde gebied. Ja. En het water is ook, ook te drinken, drinken bij toe. jullie? Ja, ja de, de, Koem zei net, je kunt het water gewoon in de natuur je kunt het water drinken. Zo helder is het. Ja, nou, ik heb een zo'n gelijke ervaring in, in, een, in het zuiden heb je... Uh, daar praten we over uh, ongeveer 2000 kilometer zuidelijk van waar ik woon. Ik woon in, in de maar aan, aan de kust, ongeveer in het, in het midden van het land. Daar kun je inderdaad uh, gewoon bronwater, dus echt bronwater, dus er zit dus ook wat, wat gas in. Kun je gewoon zo uit lang de kant van de weg... Uh, op scheppen zeg maar en drinken en dat is beter dan wat je dan ook maar koopt in de winkel. Nou, dat zie je, dat is toch bijzonder, hè? Maar het is dat is maar uniek. En het is niet zo dat je overal maar dat vindt. Nee. Maar het, het bestaat zeker en um, nou in, in maar in die gebieden ook daar uh, ja voortgang uh, veroorzaakt onrust. Uh, we hebben nu een hoop gedoe met met studenten die die die, die het land uh, of gedeelte van het land platleggen, maar een aantal maanden terug uh, veel steg over het installeren van een nieuwe waterkrachtcentrale. Ja, want ja, kernenergie is uit den boze. Zeker na de aardbeving van, uh, mm -hmm. van Japan. En dit land uh, heeft ook zo zijn historie wat aardbeving betreft. Dat is ook een van de nadelen van, van Chili. Mm -hmm. Vorig jaar maart, hadden we een hele dikke. Maar uh, het is nu erg rustig wat dat betreft. Ja, dus dat soort mooie natuurschoon wordt wel bedreigd door. De noodzaak om schone energie te maken. Ja, ja. Wat doe je dan? Schone energie of je houdt mooi schoon water waar je dus als toerist of reiziger van kunt genieten. Maar wat ja, dan, minder, dan minder technologische Dat is, vooruitgang ja, maar... betekent eigenlijk? Wat zeg je? Dat wat dan wel minder technologische vooruitgang zou ja. betekenen? Ja. ja. ja. Ja, jij zei ook in, al even ja. over de, de studentenprotesten. Aardig wat onrust. Daar wil ik zo meteen wel meer over horen. Maar ik vind het wel leuk om eerst even een muziekje tussendoor te doen. Ja. Uit Chili dan natuurlijk. Ja. Nou, even kijken hoor. Ik probeer het gelijk even te lezen. We hebben het ook van YouTube afgehaald. Uh, het komt van een festival wat in maart van dit jaar is geweest. Begrijp ik? Festival de Viña. Ja, festival. Het is een, een muziekfestival. Een ja. uh, uh, soort songfestival voor Latijns-Amerika. Maar daaromheen uh, altijd een hoop uh, internationale acts en, en bands die dus ook optreden. Dus eigenlijk het muziekfestival is een beetje ja tweede plan. En, uh, en op dat muziekfestival dus dat altijd in, in die jaar wordt gehouden. Aan het eind, net eind van februari, dus net, nog net in maart, En daar um, dit jaar stond dus ook de, well, de nationale folk rock band. dus eigenlijk een pro progressieve folk rock band. Uh, Los Gajvas. Ja. Yeah. Die timmer al aan de weg sinds... 1963. Oké. Okay. En die zijn nog steeds, een aantal zijn nog steeds originele men, uh, leden van. Still van de, uh, rocking. Ja. En het nummer waar ja. we naar gaan luisteren is Todos Guntos. Ken je het zelf ook? Ja. Erg mooi nummer. Uh, ja, en het, is, uh, het was een enorme hit voor hun in 1972. Ongeveer net een jaar voor de hier in, in Chili. Uh, maar zij hadden helemaal geen politieke agenda in hun muziek. Wat ze hiermee uitdrukken is. De noodzaak, en die is nog steeds actueel, dat ja, de mensen, de volkeren van Latijns-Amerika en niet alleen hier beter af zijn als we samen zijn in plaats van tegen elkaar. Prachtig. Taros Guntos van Los Gatos. Mooie muziek uit Chili, maar we willen niet alleen muziek uit Chili... we willen ook heel graag foto's hebben op onze Facebook. U kunt de foto's die er tot nu toe op zijn gezet uit de Oekraïne en Zweden... kijken via facebook.com slash Casaluna ncrv. Aan elkaar allemaal in kleine letters. Maar ik vind het natuurlijk leuk, zoals u zelf op Facebook zit, dat u een foto uploadt. En Sebastian, die zei het al, van, eh, staat er al een foto uit Chili? Want daar gaan toch genoeg mensen naartoe, van hier naar daar, op Facebook. Nog niet, dus zet vooral uw prachtige vakantiefoto of reisfoto uit Chili op onze Facebook. Sebastian Hekman, hebben wij vanuit Chili aan de telefoon, om weer eens bij te praten over hoe het daar gaat. Sebastian, je zei net al een, een, een, vanmorgen zelfs een nationale staking aangekondigd, hè, heb ik begrepen, in het onderwijs. Daar is het nogal nou, uh, onrustig. Ja. Of was dat vandaag? Ja, in een uh, staking die eigenlijk het hele land uh, plat moet leggen, wat, wat eigenlijk nooit gebeurt uh, als er een nationale staking wordt uitgevoerd. Maar inderdaad, de, de, het onderwijs is, is al bijna drie maanden in, uh, in rep en roer. Uh, niet alleen de studenten van het universitair onderwijs, maar ook scholieren, middelbaar onderwijs. En uh, er zijn behalve de privéuniversiteiten. zijn naast nog alle andere universiteiten. publiek en semi-publiek zijn bezet. En bezet betekent de gebouwen zijn dus gewoon door hun studenten overgenomen. Waarom? Om Omdat ze uh, hebben hun eisen uh, gesteld. eerst met stakingen. Ze gingen dus stakers, ze gingen dus niet meer naar de colleges. ze gingen uh, protesteren. Ze kregen onvoldoende gehoor bij de minister van Onderwijs. En dan stellen de studenten voor Thomas, zoals dat heet, bezetting, mm -hmm. Want ze willen dus pressie uitoefenen. Wat zijn de eisen van hen eigenlijk? Want ze willen geen winstoogmerk meer in het onderwijs. Elke, uh, uh, elk soort onderwijs, behalve het universitair onderwijs, mag winst maken. Mm -hmm. Je mag dus een school oprichten met winst als oogmerk. Maar leidt daar ook de kwaliteit onder, is jouw gevoel? Ja, nou, uh, dat is eigenlijk gewoon de, de, de, de, de, een veel groter probleem. Winst is eigenlijk meer een soort zijpad. De kwaliteit, daar leiden veel uh, publieke scholen. Die zijn helemaal niks heen, die gewoon van overheidsgeld bestaan. Die hebben een, een slechte kwaliteit. Omdat we onvoldoende geïnvesteerd in infrastructuur, in docenten, in materialen. Dus dat is het ander van hun punten is... Gelijke kwaliteit voor iedereen. Zonder discriminatie. Er is ongelooflijk veel verschil. Tussen de privéscholen, Die dus dan wel wens maken. Maar die hebben ook uitstekend onderwijs. Dan heb je de semi-publieke. Die is deels privé en deels gesubsidieerd. Die zitten dus in een publieke Bungel onderaan. Hm. Ze zijn gratis. Maar de kwaliteit is slecht. En daar zit dus het arme deel van de bevolking. Ja. Heeft geen andere kant. Dus die krijgen een heel pover onderwijs. En daardoor... Kunnen ze eigenlijk voor de rest van hun leven uh, moeilijk uh, doorstromen naar een goede universiteit als ze ja, willen, of naar ja. een technische opleiding. Dus hun toekomst is al, al be beknopt op het moment dat ze dus naar de lagere school gaan. Dat willen ze dus ook anders. Uh, maar ze willen ook gratis universitair onderwijs bijvoorbeeld. Uh, ze willen meer inspraak. Dus ze hebben goede punten. Maar gaan ze maar dat ook voor zijn elkaar problemen krijgen. die al heel lang hier spelen? Heb je het idee dat er naar geluisterd wordt dan nu? Nou, er is hier een, een discussie van dogen eigenlijk. Uh, de, de voormalige minister van Onderwijs, uh, Lawin, die moest weg. Want ja, die hield eigenlijk gewoon de poot stijf. En er was geen dialoog. Er is eigenlijk nog steeds geen overleg. Er um, wordt vooral langs elkaar heen gepraat. De overheid, de regering, die, die, die zegt... wij gaan niet um, de mogelijkheden van winst afschaffen in het onderwijs. Dat, dat geeft veel diversiteit. Kwaliteit moet de toetsteen zijn, niet hoe wordt iets gefinancierd. Mm. En gratis onderwijs moet gewoon heel goed zijn. Publiek onderwijs, staatsonderwijs. Ja. En dat is niet het geval, dus dat is meer hun, hun, hun probleem. Maar uh, wat gebeurt is met dit... Hier, hier wordt eigenlijk een onderliggend sociale beweging uh, aangewakkerd... over ongelijkheid van inkomen. De inkomensverdeling is hier heel scheef. Er zitten eigenlijk allerlei andere motieven onder... die het radicaliseren. Het is maar links uh, tegen rechts. Ja, ja. Dat is een rechtse een Dus op het moment dat er, uh, de politie... die tra trad hard op afgelopen donderdag... bij twee uh, niet geautoriseerde uh, protesten in Santiago... ze kregen geen toestemming om op de centrale verkeersader Alameda te protesteren. Toch gingen ze het straat op. De politie uh, geef hard in. En het is zeg maar, het toestanden zoals je, je nu in Londen ziet. Zo was het hier afgelopen donderdag gewoon... Vechten op straat. Dan wordt er geschreeuwd: ja, de rechtse regering. beknopt de vrijheid van meningsuiting. Wat niet het geval is. Dus er wordt veel geradicaliseerd. Vervolgens gaan de families, huisvrouwen. met pannen en deksels de straat op. om te slaan met pollepels, Dat heet, de casserola's. Dat gebeurde tijdens de dictatuur ook. Uh, dus er uh, wordt van alles om elkaar heen gemixt. En eigenlijk, de regering is niet bij machten om hier een, een duidelijke uh, oplossingslijn in, in kaart te brengen. Hm. Nou, ik stel... ja. We zijn dus nu al drie maanden zonder onderwijs, in het hoger onderwijs. Dat betekent in ieder geval dat ze geen vakantie meer kun, kunnen houden, straks nee, toch? Nee, want, want mogen <laughs> half december, uh, de tweede week van december sluit het academisch jaar. En dan in maart beginnen ze weer. Ja. Nu moet ze januari al door. En als het nog een maand doorgaat... Nou ja, dan verlies je dus gewoon een uh, heel academisch jaar. Nou. Ga ons op de hoogte houden van uh, wat er gaat gebeuren. Ik hoop je binnenkort weer te spreken, Sebastian. Graag. Ik laat bedankt. het nu even voor, uh, voor de Chileense tijd wat het is. Ik wil ook nog even naar Maleisië toe voordat het twee uur is. Oké, okay. dank je. Hey, hartstikke bedankt. Hè. Tot de volgende keer. Weer. In Maleisië, daar weet ik even niet... Hoe laat is het nu bij jullie, Marco Winter? Goedemorgen, Guilherme. Goedemorgen. Het, uh, bijna, bijna tien voor acht. Ja, zie dat, ja, dat scheelt dus gewoon twaalf uur ten opzichte van Chili. Ja. Ja, lekker hoor. Ja. <laughs> en je hebt net een lekker uh, weekendje, heb ik begrepen, naar Sumatra achter de rug. Ja, dat klopt, bij de buren huh? in Indonesië. Sommige mensen hebben het ook zo slecht, hè? <laughs> nou, hey, hoor. Te kort. We gunnen het je van harte. Heb je, ja, zelf nou, uh, heb je net nog wat op, op Facebook gezet of niet? Ja, klopt. Uh, ik had Michiel aan de lijn en die wilde graag wat meer foto's nog hebben. Dus ik dacht van, nou, kijk, okay, ik stuur even gauw een fotootje door. Okay, waar, maar nog niet van Sumatra. Oké, okay, maar beschrijf even de foto. Uh, de foto is genomen tijdens een uh, recente vakantie in oost malaysia in Borneo. Uh, tijdens een uh, gigantische seafood uh, oh, diner. Het. Er uh, zijn uh, speciale seafoodrestaurants. En daar gigantisch gigantische keuze aan. Uh, allerlei vis. Volgens mij zie ik hele grote stukken zalm ook liggen, of niet? Sorry, kan je dat herhalen? Volgens mij zie ik hele grote stukken zalm ook liggen. Ja, klopt. Ja. Ja. ja. Erg lekker ziet het eruit. <constrained> Facebook.com. Ja, slash. De, de, de, de, de, ik de, de, noem hem nog even. Natuurlijk. Slash Casaloonen en Dan kunnen mensen het zelf even kijken. Ja. Het smaakte ook, neem ik aan, Marco. Nog een keer, Lena? Het smaakt, de verbinding is volgens mij iets, iets minder. Ik kan maar iets minder goed horen. Maakt ja. niet uit. Ja, het smaakt ontzettend goed. Het wordt ja. allemaal vers bereid. En uh, ja, je, ziet het. je kunt het zelf uit, uh, uitzoeken. Je kunt erbij staan als het wordt uh, bereid. En je weet dat het uh, hartstikke vers is. Ja. Ik heb even een andere vraag ja. We hadden een mailtje binnengekregen van uh, een vriend van mij... die in, uh, jaren geleden in Maleisië is geweest. En die zei van, je weet, hier is wijze ook niet heel beschaafd om te doen. Maar als je in Maleisië naar iemand wijst... dan dat, nou, dat is dat echt zo ontzettend onbeleefd. Hij zei, uh, je moet je duim op je vuist leggen... alsof je eigenlijk een soort muntje opgooit... en daarmee iets aanwijzen als je iemand bedoelt. Maar een vinger uitsteken, dat kon echt niet. Is het echt zo erg? Ja, dat klopt. Ja? Dat hij zei helemaal gelijk. In. Ja. Wat, wat, hoe uh, wordt ja. daar tegenaan aangekeken? Uh, nou, dat je iemand inderdaad, uh, eigenlijk uh, tegen iemand geld als je, als je met, een wij, met, uh, met je wijsvinger uh, gebruikt. Dus je stuikt een soort knuisje, steek je eigenlijk uit? Ja, klopt. <laughs> ziet ook raar uit. Allemaal stompjes als je, als je dat ziet. Ja, moment ja, ja? ja, als je dat niet weet en je ziet dat, dan vraag je je van wat doen ze vreemd met hun, met hun hand. Ja. Uh, ja Totdat je misschien op een gegeven moment uh, de fout maakt. Uh, ja, veel Maleisiërs uh, zien natuurlijk wel in bijvoorbeeld uh, uh, beste tv-shows uh, zoals wij wijzen. Dus het bestaat wel steeds meer begrip voor de andere manier, om het zo maar te noemen. Dus het, uh, het, het wordt wat minder erg om, uh, om op de beste manier te wijzen. Hm. Maar vooral de oudere generatie die, die begrijpt dat niet en die uh, zelf al heel, als heel offensief zien. Oké, okay. nou goed. Iedereen die er nog die kant op gaat, die uh, is bij deze <lacht> gewaarschuwd. Altijd wel fijn als je een beetje ja, dat, de, de lokale gewoontes daar uh, kent. Wat is er bij jullie in het nieuws, Marco? Oké, okay, even snel uh, terug naar het nieuwsitem van uh, twee weken geleden, want er is een uh, korte update over uh, de overeenkomst tussen Maleisië en Australië, de bilaterale uitwisseling en opvang van vluchtelingen, ja. de zogenaamde arrangement on transfer and resettlement. Uh, het ging erom dat uh, 800 asielzoekers die met boot zijn aangekomen in Australië, worden doorgestuurd naar Maleisië en hier worden opgevangen voor de administratie. Um, de eerste vluchtelingen zouden begin deze week vanuit Australië naar Maleisië worden gevlogen... maar een, uh, een advocaat van het Refugee and Immigration Legal Center in Canberra... heeft een zaak aangespannen om het uitzetten tegen te gaan. En gisteren is uh, besloten door de rechter daar dat er uh, nog geen vluchtelingen mogen vertrekken. Totdat later deze maand de Australische High Court uh, de overeenkomst uh, kan legaliseren. Dus, uh, oh. Ja, Het speelt nog steeds. er is veel ja. om te doen. Het heeft uh, in de tijd ook in ieder geval de Nederlandse kranten gehaald... Het uh, grappige is wel dat uh, ja, sinds de aankondiging hierover is gemaakt afgelopen mei er al aanzienlijk vermindering is gekomen in het aantal vluchtelingen en asielzoekers uh, wat Australië als bestemming heeft gekozen. En nu heeft de uh, Australische overheid wel bekendgemaakt bekend gemaakt dat ze ook video's van het uitzetten van de vluchtelingen op Facebook en uh, YouTube willen zetten in de hoop dat die afschrikken en uh, meer vluchtelingen ervan weerhouden om letterlijk in het bootje te stappen. Mm. Ja, ik vraag me af of deze doelgroep inderdaad wel internetverbinding heeft... en bekend is met het soort Ja, Dus ja. je weet niet meer uit. Maar het heeft toch nog een staartje gekregen. Dat zei jij toen al. Van nou, Het gaat ja. wel wat teweeg brengen waarschijnlijk. Klopt. Ja, ja. Ja. Hey, en verder? Uh, verder een uh, voor mij heel verrassend bericht... Uh, over de twee vliegmaatschappijen in Maleisië. Daar is de Nationale Maatschappij Malaysia Airlines, MES. En uh, ja, waarschijnlijk een van de meest bekende budget airlines in de wereld... en zeker van deze regio, AirAsia... Uh, Na elkaar uh, jarenlang zeer scherp beconcurreerd te hebben... waarbij met name AirAsia altijd de overheid heeft beschuldigd... om uh, oneerlijke concurrentie aan te gaan in het voordeel van Malaysia Airlines... is het verrassende nieuws gekomen over een aandelenruil. Uh, de baas van AirAsia is uh, een soort Maleisische versie van uh, Richard Branson van Virgin... En de twee zijn overigens erg goede vrienden. Uh, hij heeft nu 20% van Lazy Airlines aangeboden gekregen. En dit is onderdeel van de transformatie van uh, MES, want de maatschappij doet het financieel niet goed genoeg uh, met erg fluctuerende resultaten. Hij heeft in feite de overheid besloten dat de luchtvaartindustrie toch een strategische waarde heeft voor dit land. Dus de nationale vliegmaatschappij moet goed blijven draaien. Ja. En zo'n samenwerking ja, beperkt de concurrentie, eh, levert waarschijnlijk wat, uh, wat kostenbesparingen op en, en levert ook ongetwijfeld andere synergieën op. Maar als consument uh, zijn we erg benieuwd of zo'n samenwerking uh, ten koste zal gaan van de zeer speciale prijsaanbiedingen die uh, deze maatschappijen altijd aan hun passagiers aanbieden. Okay. Bovendien dat MAS uh, een paar jaar geleden ook een eigen budget-airline begonnen, Firefly. Dus we gaan maar even kijken hoe dit, uh, hoe dit zal uh, doorlopen mm. de komende Weken, maanden, jaren. En andersom zou het ook invloed kunnen hebben op. op want ik weet dat Malaysia Airlines echt. Nou, dat is de meest prachtige luxe service en gastvrijheid, vind ik. die er is bij een luchtvaartmaatschappij. Ja, en die zullen dat zeker moeten blijven houden. Uh, ze hebben ook erg veel uh, awards uh, gewonnen op het gebied van, van service en bediening. Vooral voor de internationale vluchten. Uh, ja, dat moet worden gehandhaafd uh, van een groot gedeelte van, van, van de passagiers en hun huidige doelgroep. Uh, maar op bepaalde trajecten wordt er wel flink geconcureerd. En er liggen natuurlijk prijzen continu uh, onder druk. Uh, Air Asia uh, is begonnen in Maleisië toen in de regio, maar is inmiddels via een Air Asia X ook uh, long, long distance begonnen. vliegen naar Londen, vliegen naar Parijs, vliegen naar Australië. Ja, dat heeft natuurlijk uh, de mogelijkheden voor Malaysia Airlines flink onder druk gezet. Ja. Dus als daarin samengewerkt gaat worden, dan, uh, ja, dan zullen er toch nog in ieder geval redelijke mogelijkheden bestaan voor beide maatschappijen om uh, naast elkaar te bestaan. En het is nu al bekend geworden dat men in ieder geval uh, gaat zorgen dat de uitbreiding uh, van uh, de bestemmingen zal, uh, zal niet concurrerend zal zijn. Nee. Dus het ook een beetje met, uh, ook daar is de crisis toch uh, langzaam invloed aan het krijgen? Ja, crisis heeft altijd wel, wel invloed gehad. Uh, wij voor een groot gedeelte op, op de export. Um, maar zeker ook in het uh, internationale vlieg, vliegmaatschappij. Uh, het toerisme speelt natuurlijk ook een rol. Dat uh, ja, de, de, de nationale MRS MES die heeft uh, toch wel wat moeilijke jaren achter de rug. Dus hier moet men nu ook ja. zeer zeker gaan kijken ja. hoe dat uh, beter begeleid kan worden, beter gemanaged kan worden in de nabije toekomst. Ja. Ja. Heb je nog iets, iets leuks, Marco? Even heel kort nog in een minuutje. Um, ik heb eigenlijk te weinig tijd gehad om de kranten te bekijken. Ja, dat gaat maar op vakantie de hele tijd natuurlijk. Een beetje weekendjes weg. Ik ben gisteren al gekomen. <laughs> uh, nou, ik zou me daar maar niet aan wagen. Nee, ga ik je, ga je niet durven. Dan moeten we tot de volgende keer wachten. Ja, ik zal ongetwijfeld weer wat leuks vinden voor de volgende keer. Zou het zeggen, dan verwachten ja. we natuurlijk wel ja. iets fantastisch ja. ja, ik vond uh, ja, misschien uh, Sumatrame nog even wat te vertellen dat uh, ja wat, wat daar heel leuk is, is uh wel heel vermoeiend, maar heel leuk is toch eens een keer meemaken hoe het verkeer uh, zich gedraagt. Uh, hoe je 100 kilometer over een typische Aziatische weg in een arme deel van deze regio uh, probeert uh, levend door te maken. <laughs> erg echt, echt veel verkeer. Het is Absoluut geen respect voor elkaar. En alles tuteren in de hele tijd. Het is echt heel erg. Uh, vrachtverkeer, uh, kinderen op de weg, dieren op de weg. Ja. Het is, uh, Fantastisch. Ja, slechte, slechte, slechte kwaliteit wegen. Uh, ja, je, je, het is heel gevaarlijk, maar tegelijkertijd lag je ook te barsten. Je, je zit continu op het puntje van je stoel. Maar tegelijkertijd ook. Je, je komt echt letterlijk ogen tekort. Ja. ja. Uh, word er over, wordt overal getoeterd. Het is, uh, het, is niet iemand, het is niet voor iemand met uh, slechte harttoestand. Nee, jij hebt het in ieder geval over. Ja, toch tegelijkertijd ze leven ermee. Uh, dus Doen ermee. Dus doe er uh, ja, alles bij elkaar ik heb van twaalf uur op de weg gezeten. En, uh, het was spannend. Ja, ja uh, Marco, nou ga je en... weer over de tijd heen. <laughs> dan maak ik okay, weer te lang. Ik vind je en bedankt. Ik het mee tot, mee. tot de volgende keer. Als nog all right, all right. doe hoor, een mooie foto wil zien uh, uit Delhi van een hele gelukkig man. Uh, Jos van Laar heeft die erop gezet. Dus ga dan nog even naar onze Facebook. Dit was het in ieder geval voor vannacht. Zometeen de EO met Herbert Codé. Fijne nacht nog. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV CRV.